2 uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomas. Minister Dijsselbloem verwacht dat de meevaller bij de telecomveiling... meetelt bij de beoordeling van het begrotingstekort door Europa. Dat heeft hij gezegd in de Tweede Kamer. Vorige week bleek dat de veiling van 4G-frequenties... de staat zo'n 3,8 miljard euro oplevert. En dat is veel meer dan gedacht. Volgens ramingen van het Centraal Planbureau... komt het begrotingstekort volgend jaar op 3,3 procent. Dat is boven de norm. Er was discussie over de vraag of de meevaller invloed zou hebben op dat kort. Dijsselbloem houdt er nu rekening mee dat dat wel zo is. Voorzitter, u hoeft zich ook geen grote zorgen daarover te maken. We hebben gewoon een grote meevaller en die zal worden geboekt in 2013. Of Nederland volgend jaar echt onder de 3-procent-grens komt... moet later duidelijk worden. Volgend voorjaar komt het CPB met nieuwe ramingen. Thank <laughs> Opnieuw hebben vier Spaanse banken gebruik gemaakt van het Europese noodfonds. Ze ontvangen een kleine 2 miljard euro, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Al eerder werden de vier banken met de grootste problemen geholpen... met een lening van ruim 36 miljard euro. En daarmee komt het totaal aan Europese steun uit op 39 miljard. Veel lager dan het totale bedrag van 100 miljard... dat oorspronkelijk door de Europese ministers was gereserveerd. In totaal zijn er nu acht banken... die in ruil voor hulp moeten reorganiseren en inkrimpen. Minister Opstelte sluit zich aan bij de oproep om foto's en filmpjes te maken van geweld tegen hulpverleners. Hij zei dat bij de aftrap van de campagne handen af van onze hulpverleners. De stichting Hulp voor Hulpverleners deed gisteren een oproep om in de nieuwjaarsnacht foto's of filmpjes te maken van geweldsincidenten. Opstelte vindt dat een goed initiatief. Wij accepteren niet dat men aan onze hulpverleners komt. En dan moet je die filmpjes maken en dan geef je dat in handen van de politie. En dan kunnen we de dader ook makkelijker en beter opsporen. Opstelten wil ook dat er meer weerbaarheidstrainingen komen voor hulpverleners. De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van het oplichten van voornamelijk ouderen. De verdachten, een man van 46 uit Apeldoorn en een arnemer van 51, zouden meer dan 200.000 euro hebben gestolen. De twee kwamen binnen bij mensen door zich voor te doen als medewerkers van een gasbedrijf of van de gemeente. Ze vertelden de bewoners dat er een gaslek was en dat ze snel alle kostbare spullen moesten pakken. Vervolgens pakten de mannen die af van de bewoners. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. Er staat een vrij stevige oostenwind. Middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in het noordoosten en 5 in het zuiden. Vanavond in het noordoosten natte sneeuw. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen in de noordelijke provincies winterse neerslag. En het wordt morgen een graad of 5. En dit is de ANBW-verkeersinformatie met een feed op de A20, hoek van Holland richting Gouda.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Vandaag is de dag. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de zondagswet wordt geschrapt. Om te rusten op de zevende dag worden burgers die geen behoefte hebben aan zondagsrust door de wet beperkt in wat ze kunnen doen. Stem voor de vooruitgang. Het ziet er naar uit dat de derde poging van D66 zal slagen... en dat de zondagswet verdwijnt. Er wordt vandaag in de Tweede Kamer over gestemd. bert Lietaart Lietaard-Peer u bent apocalypsdeskundige en we gaan straks praten over het einde van de Maya-kalender. Maar even op dit punt, verwacht u dat uw zondag ingrijpend gaat veranderen? Uh, dat verwacht ik niet, maar ik vind het wel jammer dat deze wet eraan gaat. Want? Um, het, het is de zoveelste stap in de economisering van het mensbeeld. En dat vind ik heel jammer. Alsof we zeven dagen per week niks anders mogen doen... dan produceren en consumeren. Guido is teleurgesteld? Nee, helemaal niet. Eindelijk? Nee, eind, nee maar iedereen <laughs> moet gewoon lekker doen wat hij zelf wil. En uh, als, als het daar beperkt... Als je andere mensen niet tot last bent, waarom zou ik dan op zondag niet gewoon mijn dingen mogen doen? En als je niet naar de winkel gaat, dan ga je niet. Ik snap natuurlijk wel dat, dat de winkels open zijn en dat mensen daardoor aangezet worden tot meer kopen, kopen, kopen. En dat het allemaal heel sneu en zielig is dat die mensen zich daardoor laten leiden. Maar ja, of dat nou op maandag of dinsdag of woensdag is, dat moet volgens mij niet meespelen. Kom van Braak? Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel, hoor. Ik ben, ik ben zelf helemaal niet van het winkelen. Laat staan op zondag. <laughs> maar, maar ik vind als mensen dat... Het Alleen, het moet niet zo zijn dat winkeliers zich daardoor ook verplicht voelen. Want dan heeft het weer... Dat heeft iets. Oh, kijk, want we reden, nu, reden, nu, redeneren nu vanuit de kant van de consument. Ja. Maar als je een winkeltje hebt, dan moet je dus wel meedoen. En dan wordt het wel heel vervelend, denk ik. Ja, Guido Weijers, je bent weer terug in het theater na een sabbatical. Druk bezig met je oudejaarsconferenten. Wat komt er zeker in? Um, nou, het ja, eerste onderwerp van vandaag niet. Die zondag nee, is er nog niet door. Nou, er zijn zoveel voor de hand liggende dingen. Dus zoals het, het EK, waar je het over moet hebben. Uh, het einde der tijden moet natuurlijk ook weer even terugkomen. Um, als je er nog bent, hè? Als die je er tijd. nog bent. Ja, misschien ben ik hem helemaal voor niks aan het schrijven nu. Zou ook wat zijn. Uh, en, en de Olympische Spelen, dus de, de, de geijkte dingen. Maar misschien komt er ook nog een bult terug terug... of Badrari, een of, of, twee. of uh, weet ik wat dat soort dingen. Ja. Ja. Documentairemaker Koen Verbraak, woorden je stem net al even. Uh, fijn dat je hier bent. Je hebt een portret gemaakt van Emil Roemer en ja achteraf de neergang van zijn partij, althans in de peilingen. Ja. Wat was het moment dat jij het meest met hem te doen had? Nou, er zit een scène in een film waarin hij uh, heeft, uh, bij de Wereldrijd door is geweest. Daar toch ja, ongelooflijk hard wordt aangepakt. Onder meer door Peter Erde Vries. Op een redelijke onheusse manier. En dan uh, na afloop rijdt hij terug naar huis, naar Sambeek. En dan zit er een volkomen verslagen man in die auto die echt ja, bijna vecht tegen zijn tranen. En dat vond ik een indrukwekkend moment, ook om ernaast te zitten. De discussie rond de ondergedoken jongen die alleen een rauw voedsel eet, lijkt overeenkomsten te hebben met die van zeilmeisje Laura Dekke. En we bespreken dat straks met opvoedkundige Tisha Neve. Dichter bij de dag is vandaag Tim Pardijs. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. We zijn benieuwd wat u gaat doen als morgen inderdaad de wereld zou vergaan. Wat zou u dan vandaag doen? U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. U kunt het ook laten weten via onze website dag.nu. 2012 loopt op zijn einde en iedereen maakt de balans op. En dat doet ook uh, Guido Weijers, cabaretier, dat hij een jaar ongeveer vrij is geweest. Hè? Een jaar ja, die, een ja, dat, was de, klein jaar. Ja, nou ja, dat iets, was de bedoeling om niks te doen dat iets jaar. Iets korter dan je eigenlijk had gewild. Ja. Op welk moment dacht je zelf, uh, ik ga toch maar weer zo'n conference maken? Uh, nou, dat was wel al bekend. Het uh, ligt al uh, anderhalf jaar geleden ongeveer getekend bij de Caro. Uh -huh. En toen zou ik voor hun NTV gaan maken en uh, een oudejaarsconferentje gaan maken. Dus het stond wel al vast. Uh, maar eigenlijk in juni maak je een beetje de balans op van het jaar tot dan toe. Omdat ja, je dan in... komt er toch een heel stuk, toch? Ja, dat klopt. Maar ja, je moet wel in augustus, uh, september, oktober... al toch een beetje gaan try-outen in de theaters. Uh, wat er precies is gebeurd. Dus je moet toch wel al uh, ja, toch anderhalf uur tekst hebben. Ja. Ook al is het jaar <lacht> nog niet afgelopen. Nee, en dan moet er dus ook nog wat ruimte overblijven... voor wat er nog gaat gebeuren dan. Ja. Maak je dan alles zelf of heb je mensen om je heen? Hoe werkt het? Uh, bij een oudejaarsconferent is het meestal zo dat ik zelf... een onderwerp of 30, 40 uitkies. En dan heb ik op een gegeven moment ook een pagina of 20, 30 tekst. En dan gaan we met een man of drie, vier om tafel zitten. En dan is het, dit wil ik zeggen, dit moet mijn thema zijn... en deze onderwerpen vind ik interessant. En dan gaan we met z'n vieren over brainstormen. Net zoals, uh, ja, dat is eigenlijk al uh, een jaar of zes met hetzelfde team. Dus het is eigenlijk gewoon een stel vrienden om de tafel praten over het jaar. En er komen zoveel leuke dingen uit. Mm -hmm. En dan zeg je tegen een paar mensen... willen jullie nog eens even nadenken over dat onderwerp... en dat daarover morgen eens even een mailtjes sturen. Want hoeveel en... van die 30 à 40 blijven er uiteindelijk over in je, in je verhaal? Um, ja, ik wil wel altijd zoveel mogelijk onderwerpen behandelen. <laughs> dus dan praat je extra snel. Vijftig dus. <laughs> ja, ja, uiteindelijk worden, is dat toch wel een hele reeks. En de verkiezingen, er komt dan natuurlijk een iets groter stuk over. Eh, omdat dat ook echt wel prominent was dit jaar. Zit Emil Roemer er ook in, nu naast de Comfort uh, Nou ja, kijk... Roemig moet ik zelf zeggen, ik, ik heb een zwak voor die man... en ik geloof in zijn goedheid. Uh, alleen er zitten, we zitten in een soort mediacratie... waarin hij niet sluw uh, genoeg is... Um dus je maar, spaart maar, hem een beetje eigenlijk. Nou, wat is, er, wat is er qua humor over te zeggen? Het is, bijna, het is mooier om, uh, zoals Koen, daar een, een, een tragische... Uh, um, nou, tragisch? Ik, weet het, ik heb het niet Niks uh, Nikse uh, tragedie. Nee, maar om daar, om daar een mooie uh, documentaire over te maken... die recht doet aan het hele verhaal... dan om daar met drie grappen overheen te knallen. Mm, okay, dus geen grappen over roemen? Uh, nee. Nee, maar het feit dat, dat uh, Rutte ligt, dat leent zich veel meer voor humor uh, natuurlijk. Uh, wat, wat? Ja, dat is mijn vraag. Hoe selecteer je die 30 tot 40 uh, uh, uh, gebeurtenissen? Ja, dat, um... Kijk, die bultrug kunnen we allemaal bedenken... dat je daar een grap over kan maken. Ja, maar tegelijkertijd kan het ook best zo zijn... dat die over twee weken uh, toch weer te oud nieuws is... en uh. dat het nieuws niet groot genoeg was om het eind van het jaar te halen. Ja, ja, dus dat een... moet je je toch een beetje in de zaal aanvoelen. Um, maar dat is ook precies wat ik doe. Als ik uh, een try-out heb nu in het land... Dan loop ik het podium op en laat ik mensen vooraf twitteren uh, waar ze het over moeten hebben. Oh, Oké, okay. ja, dat is makkelijk. Waar ik het over moet gaan hebben. <laughs> ja. Ja, en dan voel ik wel een beetje wat er leeft ook in de zaal. Ja, en dan is... zit jij op je, op je schermpje te kijken en dan roep je uh, mevrouw Huppel de Pub. Ja. Je vond dat het nou, hierover moest gaan. Precies, zoals je het nu zegt, zo simpel kan het zijn. Uh, uh, iemand uit de zaal. Social media uh, zorgt er natuurlijk voor dat mensen in het echt niks meer hoeven te zeggen. Maar dat doorbreek ik ook meteen, want ik zeg meteen: deze vrouw heeft net dit gezegd. Waar zit je? Ja, en, en, en dan uh, moet je. En, ja, maar het is wel het zorgt meteen voor een ontspannen sfeer in de zaal en, en ik had zelf echt niet meer herinnerd dat Whitney Houston dit jaar is overleden. Ja. Maar één iemand in de zaal twittert dat ik: "Oh ja, dat is dit jaar." Ja, het is je Nou, ik, je moet dus echt tot vlak voor die conferentie wel heel uh... Nog, misschien nog wel herschrijven als er nog belangrijke dingen gebeuren. Dan moet je dus constant weer schaven en eruit en erin. En... Ja, ik, ik, in 2006 uh, werd Saddam Hussein op de laatste dag van het jaar opgehangen. Oh. Ja, dan dat moet je toch... Uh, dat <laughs> kan je niet ja. verzwijgen dan. Nee, ja. dan moet je toch nog eventjes. Al is het maar één of twee zinnetjes, maar dat moet er wel in. Je moet het nieuws dus blijven volgen. We hebben even uh, bij jouw try-out wat opnames gemaakt. laat even luisteren naar een kleine impressie. Ik geloof in Darwin, in de evolutie. Ik denk dat wij als beschaving steeds op een hoger en hoger niveau komen en dat wij mensen steeds slimmer worden. Toen zag ik o, o. Gerso, dacht ik, nou, misschien is het toch een god. Iedereen kan hier iets aan het milieu doen. Ik liet altijd gewoon het bad vol lopen zonder erbij na te denken. Vind ik lekker. Maar dat schijnt dus hartstikke slecht te zijn voor het milieu. Ja. Dus nu laat ik gewoon elke dag het bad vol lopen, maar dan wel via mijn waterbesparende douchekop. Klinkt alsof je een soort milieuactivist geworden bent, Gina. Ja, u moet zeggen, dit zijn fragmentjes uit uh, andere jaren. Oh. Dus, dus, maar ik vind de compilatie wel goed. Ik vind dan weer als theaterman heel jammer dat, dat je dan een mooi muziekje eronder legt in plaats van de lach die in het theater zit. Ja, ik heb het niet in mijn armen gezet. Sorry. Nee, nee, nee, maar goede, uh, goede uh. tip. Ja, ik ben ook milieuactivist al soms. Een beetje. Ja. You only live once, YOLO. Ja. Dat gebruik je als rode draad in je verhaal. Ja. Ik hoorde vorige week hoorde ik deze uitdrukking pas voor het eerst... dus ik loop misschien een beetje achter. Maar wat is dat, YOLO? Nou, YOLO is, de, is de meest of een van de meest gebruikte hashtags op internet. En in Amerika is het helemaal hip. Vroeger uh, riepen ook heel veel jongeren... Carpe diem of live life to the max of zo. En dat is nu het credo onder jongeren in Amerika is gewoon YOLO. Kenden jullie aan tafel, bert had je van gehoord? Koen? Ook niet? Tisha? Nee, zelfs mijn puber niet. Nee, ik ben helemaal voorstander Zeker weten. Vraag het hem. Hij kent het. Ik ga het proberen. In Amerika is mensen laten een YOLO-tattoo zetten. Maar dus niet helemaal meer uitgebreid you only live once. Nee, alleen maar de afkorting op je arm YOLO. En, en wat is, wat, hoe gebruik je dat als rode draad in je, in je show? Uh, nou, er zijn nog wel uh, uh, manieren waarop mensen denken. Hè? Een kapitein die het schip verlaat... Uh, uh, voordat hij iedereen in veiligheid heeft gebracht... die kan best zeggen, ja jongens, ik leef ook maar één keer. <laughs> hè? En, um, Capitano Scettino. Ja, precies. En, en um, uh, misschien denkt Mark Rutte ook van... ja jongens, ik wil toch president worden... en wat ik daarvoor moet doen, maakt me niet uit... Jolo. Ik ga over lijken. Nou, ik dacht en, dat het een beetje pluk de dag was, maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee, je leef je leven als het allerlaatste uur. Ja, maar ja, YOLO is ook een beetje uh, het uh, alles doen moet God verboden heeft. Ik leef maar één keer. En dat is een beetje als reden gebruiken om alles maar te mogen, zeg maar. Mm -hmm. Dus je gaat bungee jumpen, parachute springen en dan... En dan omdat je. het kan ja, He, omdat we stoer zijn. We leven maar het einde der tijden. Komt eraan, laten we nu nog ja, alles ja, doen wat we dit kunnen is. Het doen. moment ja, ja. precies. Ja. Is dat dan een soort uh, ook een soort? Ben je een soort boodschapper geworden? Eigenlijk, nee, dat valt wel mee. Gisteren zat hier Vreek de Jongen aan tafel, ja. dus vandaar de vraag. Die, die heeft al heel ja. duidelijk een, een, een boodschap met zijn na. Nou, kijk, ik, ik, merk, ik merk wel dat ik, uh, dat ik alleen de lach. Dat, dat uh, deed ik de eerste vijf, zes jaar van mijn carrière. Uh, extreem veel. Dat ik het wel steeds interessanter vind om, um, om mensen te laten lachen. Maar daar mag ook een bepaalde pijn onder liggen. Hm. Weet je, uh, als ik het over Griekenland heb. dan uh, Griekenland kan niet met geld omgaan. Europa geeft ze geld. Dus wij denken aan anderen. En Griekenland denkt: YOLO. Hè? We leven <lacht> maar één keer, we nemen daar geld aan. Hm. Dus uh, ja, en is, daar zit ook humor in. Maar uh, dan. Ja, ik vind het zelf wel steeds interessanter worden om daar iets mee te, mee te geven. Ja, want wat moeten wij dan hieruit oppikken? Nou, je zou jezelf de vraag kunnen stellen. Um, ik, ik, ik zit hier bij de EO, dus is het is voor mij wel moeilijk om te zeggen. Maar kijk, ik ga ervan uit dat ik maar één keer leef. Ik ga ervan uit dat er voor mijn geboorte niks was. En dat er na mijn dood, dat als de stekker eruit gaat, dan wordt het zwart. Als je hier op deze wereld 80 jaar hebt, je leeft maar één keer. Wat ga je doen? Ga je dan alleen maar bungee jumpen, parachute springen... en aan jezelf denken en live life to the max? Of denk je, ik leef maar één keer, maar na mij leven ook nog andere mensen? Dus laten we het netjes achterlaten... en het samen met andere mensen het zo leuk mogelijk maken. Dus je zegt eigenlijk, weg met de YOLO? Of vul de nou, YOLO op nou, een andere het, manier in? Het, nou, vul hem op je eigen manier in, maar denk erover na. weet je, Want ik, ik kan mensen niet verbieden om, om uh, uh, te gaan bungee jumpen En sterker nog, heb ik zelf ook gedaan. Oh. En dat vond ik ook hartstikke leuk. Uh, alleen, er is meer. Uh, bepa ja, nou, maar, ja, ja. Een bepaald bewustzijn of zo van: van het zou wel zonde zijn. Uh, of uh, wat je ook kiest, maakt niet uit. Als je alles voor jezelf doet, prima. Als je aan andere mensen denkt, ook goed. Maar ga niet op je tachtigste erachter komen dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt hm. of dat je verkeerd geleefd hebt. Je bent overstapt van SBS naar de KRO. Ja. Heeft deze ontwikkeling daarmee te maken? Uh, totaal niet. Oh, nou, ik nee. We wisten, we wisten dat, dat het toch een gevoelig punt was. nee, nee, oh nee. <laughs> Ik zeg niet, het is een, een vooruitgang. Nee, nee, dat, dat mag, we mag we niet absoluut tegen niet zeggen. He? Hebben, nee, nee. Nou ja, weet je, ik, uh, wat ik namelijk zelf altijd probeer duidelijk te maken aan mensen... en dat is waarom <laughs> reageer ik heel fel. Nee, ik viel mee. <laughs> viel mee. Um, uh, nee, kijk, SBS heeft namelijk mij nooit verteld wat ik moest maken. Ik ben altijd onafhankelijk geweest. En nu bij de KRO vind ik dat weer heel belangrijk... Uh, dat ik weer maak wat ik wil. En ze, Alleen, krijg je die ruimte daar ook? Zeker. Okay. zeker dus ja. dat is niet veranderd. Maar jij bent wel veranderd misschien. Maar ik zelf, dat is het gewoon. Weet je, De, um, eerst vond ik mijn voorstelling ook absoluut geschikt voor SBS. Want als je gewoon kijkt wie er op dat moment naar SBS keek. dat was precies het profiel van Nederland 1. Als ik daar werd uitgezonden. Dus ik nou, dan heb ik toch een prima doelgroep uh, en dan klopt het ook. En SBS was heel blij dat ze kijkers hadden die normaal gesproken nooit naar SBS keken. Ehm. Mm um, en zij gaven mij die kans en waren een, een enthousiaste partij. Super werkgever altijd geweest. Um, maar bij mijn laatste voorstelling had ik in plaats van een house dansje, had ik drie minuten stilte. Waarbij ik een gesprek had met God. Ja, zeg. Nee, maar toen dacht ik, toen dacht <lacht> ik wel oké, okay, dit wordt wel... Nou ja, je, je, je verandert zelf in tien jaar dat je op een podium staat. Mm -hmm. En wel, wat past dan het meest bij mij? Ja, dan... dan Ging de commerciële het op een gegeven moment afleggen. En blijkbaar ben ik diep in mijn hart steeds meer een publiek, publieke omroepman. Nou, dat vind ik maar heel fijn. Ja, hoor. maar dan wel nog met dat ik wel onafhankelijk wil ja, blijven ja, Dat ja, ja, ja. kan ook bij de publieke omroep. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Wat is het moment dat jij het meest geniet van zo'n oudejaarsconferentie Is dat het moment dat je hem uh, brengt, dat je hem op de planken uh, uh, doet? Of is het al eerder? Ja, het... het uh... Ik, ik dacht dat de vraag anders zou zijn. Maar Sorry. Ik dacht, nee, nee, nee, nee, nee, nee <laughs> ik vind dit mooier. Ik dacht dat je zegt, of het moment dat het wordt uitgezonden... maar dat vind ik namelijk helemaal niet okay. interessant. Uh, nee, het moment op de planken vind ik interessant. En het moment van het maken vind ik ook steeds mooier worden. Het creëren. Um, maar dat is ook wel een beetje wat er verschuift hè, van me, bij mezelf. Tien jaar geleden vond ik het mooi om dat applaus te krijgen. On stage. En nu vind ik het mooi om dat verhaal weg te geven of, of de, de lach weg te geven. Oh. Dus ik geniet wel echt van het samenspel met de zaal. Um, en heel veel ontstaat ook niet achter het bureau, maar in de zaal zelf. Je reageert op wat er ja. weer gebeurt. Dat is eigenlijk het mooiste moment. Want dan weet ik niet wat er gaat komen. Weet het publiek ook niet wat er gaat komen. Maar dan til je samen de voorstelling op. Kom verbruik, ga ik kijken? Um, nou, ik denk het wel. Ja, ik kijk eigenlijk niet op Oudjaarsavond eigenlijk niet zo heel veel televisie. Maar... 30 december. oh, de 30. de nou, daar <laughs> ga ik zeker. Oudjaarsavond is dit jaar een dag eerder. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> eerder al, namelijk aanstaande zondag, is jouw product te zien. bij ja, de je 23ste. De ja. 23 jij ja. hebt um, uh, Emil de Roemer gevolgd. Uh, achter de schermen van de campagne eigenlijk. Je bent eigenlijk vrij lang met hem meegelopen. Hoe ontstond dat idee? Ik heb hem begin dit jaar benaderd. Toen, uh, ja, toen was hij de sterke man om links... Uh, de Partij van de Arbeid stond op 13 zetels en, en uh, GroenLinks deed helemaal niet mee. En toen dacht ik, dat wordt de nieuwe man de, uh, op links. Ik dacht, daar wil ik, de, die zou ik wel willen volgen in de aanloop naar de nieuwe verkiezingen. Die nog maar, helemaal niet aan de orde oh, waren nee, toen? want ik dacht, dat gaat zeker twee jaar duren. En het heb ik me ook voorgesteld, van zullen we dat doen? En hij zei, nou, dat vind ik wel interessant. Ik zei, dan wil ik het doen tot en met de formatie. Dus hij zei, ja dan praten we dus wel over twee jaar tijd ongeveer. En inderdaad, toen we dat hadden afgesproken, twee, viel twee dagen daarna het kabinet. Dus er kwam alles in een stroomversnelling. Ja. En jij dacht, dit wordt de nieuwe premier? Nee, zo heb ik er niet naar gekeken. Maar wel, dit wordt een grote speler. Ja. Nee, ik heb niet gedacht, dit wordt de nieuwe premier. Want, want, want maar, ja, dat moet je ook nog eerst maar zien, ja, zien te worden ja, ja. Een grote speler, dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen. Ja, op dat moment was hij het natuurlijk ja, wel. Ja. Alleen, uh, er kwamen allerlei mechanismen in werking... Uh, die ervoor zorgden dat hij heel erg snel zetels begon te verliezen... toen de campagne eenmaal begon. Ja. Hoe naïef stapte jij erin? Ik? ja. Was het Kuifje in Wonderland of ken je de politiek ook wel zo goed... dat je ook wel veel wist van hoe het ging? Nou, ik, ik, kijk, ik ben ook schrijvend journalist... dus ik, ik heb wel eens eerder een, een politicus ontmoet, zou ik maar zeggen. Uh, maar ik heb nog nooit dicht op een campagne gezeten. Dat nee. was voor mij nieuw. En wat viel je op? Dat het redelijk ontspannender aan toe ging... Uh, dat dat uh, minder gestrest was dan ik dacht. En dat er een enorme euforie was ook bij die SP. Omdat ze toch ook wel dachten van... we staan op 37 zetels, maar eigenlijk hebben we ze ook al een beetje. Krijg je ook de neiging als je er overal bij bent... dat je mocht er overal bij zijn om je ermee te bemoeien? Nou... Nee, niet op die manier. Je bedoelt dat, dat je zegt: zal ik het anders morgen Nou, proberen? Nee, ook dat je zegt: van, nou, ik zou dat eens doen, of ik zou dat wel of dat niet doen. Je weet ook een beetje hoe het werkt. Nou, kijk, je, je zit natuurlijk ook wel eens gewoon aan de koffie. En dan komen er ook, en, en dan word je ook wel eens wat gevraagd. Dat is waar, maar ik heb daar niks van teruggezien. Je was in niet een onbezoldigde uh, strategie Nee, zo van. was het niet. Nee. Nee. En moest je hem verleiden? Om mee te, nee, hij om mee te het, doen? Hij vond het eigenlijk wel een mooi idee. Hij zei ook van, ja, uh, dat is waar. Wij, wij hebben nog nooit zo hoog gestaan. En dit, dit kunnen historische tijden worden voor, de, voor onze partij en voor Nederland. Ja, vanaf het begin. Je hoeft er geen gebak mee te brengen. Hij zei meteen, nee, ik doe mee. Nee, dat is, hij, hij zei. Uh, ja, en de roemer is ook wel iemand die daar niet drie maanden over nadenkt. En die niet met 28 voorlichters overlegt. Nee, hij zegt gewoon, uh, voel ik er wat voor of niet? En dan hakt hij de knoop door. Ja. Je hebt uiteindelijk twintig dagen gefilmd achter de scherm? Ja, zo om en nabij. Ik geloof dat het er 22 waren in totaal. Je bent er veel meer bij geweest, hè? Ja, zeker, want ja, eigenlijk maak je zo'n film zonder camera's, denk ik altijd. Ja. Uh, want dat, de, het gaat veranderen, momenten dat je er bent en koffie drinkt en, en praat. En, want dan bouw je het vertrouwen op wat je nodig ja. hebt als je wilt filmen. En heb je uiteindelijk uh, zelf het gevoel dat je met deze film hebt, laten, hebt kunnen laten zien... wat er echt gebeurt achter het schema? Of waren er ook momenten dat je dacht, had ik nou mijn camera maar bij me? Nou, kijk, er zijn ook momenten geweest waar ik niet bij was natuurlijk. Maar ik denk dat ik er op de cruciale momenten bij ben geweest. En ook op de momenten dat er echt dat de spijkers met koppen werden geslagen. Ja, daar was ik erbij, zeker. Ja, noem eens zo'n een moment als je wil. Nou, bijvoorbeeld die, die, die dag van het eerste grote debat, het premiersdebat, Dan zie je toch vanaf tien uur s morgens komen ze bij elkaar. En dan is het in één grote focus op dat moment van acht uur s'avonds... als het allemaal moet gebeuren. En waar het ook misging. En waar het mis ging. Althans, waar niet het succes gehaald werd... waar ze op gehoopt hadden. Nou, wel meer dan dat. Want dat ja. was de knik in de campagne... waarbij ja. Roemer uh, een beetje nou, weg ja, Roemer denkt daar denk zelf nog altijd anders over. Hij zegt altijd van, ja, dat is er later van gemaakt. Het is niet... Het, als je terugziet, is het ook niet zo dat hij daar afgaat. Alleen... Je ziet op dat moment dat hij daar de fout maakt. Zijn campagneleider, Tini Cox, uh, scheldend in, mijn, in, in een de coalitie zitten. film, Ja, ja. ja. ja. Nee, het gaat daar natuurlijk niet zoals ze willen. En, uh, en, uh, en, oh, en, en Rutte, Rutte overbluft hem ook. Ja, zeker. Ik, um, ik, ik vind Roemer een hele aardige man. En ik heb heel veel sympathie voor hem. Maar toen ik dit... Ik, ik viel half in dat debat bij uh, RTL 4 was dat, ja, hè? Ja, klopt. En ik, heb, ik zat nog geen minuut te kijken... en toen zag ik aan zijn gezicht dat hij niet aan het winnen was. Dus hij heeft op dat moment zelf ook moeten voelen. Want ik, je kon het gewoon zien. Hij is niet sterk. Wat is er, aan, er is iets aan de hand. Er hangt iets in de lucht. En dat was dan waarschijnlijk na het fragment waar we het nu over hadden. Dat hij, dat hij, wel. Hij viel ja, Rutte dan... aan over de zorgen. van Je moet meer eigen risico betalen. Ja. Waarop Rutte zegt, eigen risico gaat helemaal niet omhoog bij ons. Nou ja, wat natuurlijk interessant is, je ziet ze dan s morgens uh, uh, daarover praten... en dan ga ik dit zeggen en dat. En dan zeg ik, ik zet een fles wijn op dat en dat en dat. Nou, dat, is een, dat kun je allemaal voornemen. Alleen een debat doe je samen met iemand anders die een ander plan heeft. En dat, dat zag ik nog het duidelijkst van. Ik zag de lijnen van die ochtend uitgezet worden... maar ik zag ze ook niet samenkomen. Ja. Dacht jij zelf na dat debat, dit gaat niet goed komen? Ik zag dat er veel negatieve reacties op Twitter kwamen... Op en, zijn optreden? Ja, en echt tijdens het optreden. En dan denk je, er komt nu een mechanisme in werking... wat, wat wel lastig is om te stoppen. En dan, ja, dan, ga, dan zie je bovenaan de berg al de steen loskomen... en dan gaat er iets naar beneden rollen. Nou, hou dat maar tegen. En wat is dat, dat iets? Uh, dat is het gevoel... Uh, kijk, mensen houden van winnaars, meer dan van verliezers. En, en als... als Kijk, we hadden maar 1,6 miljoen mensen naar het de debat gekeken. En toch vonden 10 miljoen mensen dat Roemer het niet goed gedaan had. Ja, hoe kan dat ja, dan? Ja. Je weet niet hoe hard zo'n bal gaat rollen en hoe groot hij wordt. Nee. Hij stond op 37 in de pijlen geloof Zeker, sommigen zelfs op 39. Ja. Uh, hoe voelt dat dan? Want je, je zegt, je houdt van winnaars. Jij houdt natuurlijk ook van een winnaar, denk ik. Ook als maker. Denk je dan van, oh, laat het alsjeblieft allemaal weer komen Of ben je dan toch gewoon aan het registreren? Nou, je bent vooral, je zit op een gegeven moment wel heel gefascineerd in dat verhaal ook. Want je zit er zo dicht op. Dat het, ik, ik ben geen, natuurlijk geen sp uh, SP'er. Nee, maar je helemaal. vindt het wel een aardige man. Ik vind het een aardige man. En, en, dan en je, je ziet en jij zegt, ik ben geen SP'er, helemaal niet? Nee. Ik dacht, misschien heeft op me gestemd. Nou, ik, ik, ik <laughs> zeg nooit iets over wat ik wel en liet gestemd. Nee, gewoon nee. sympathie. Ja, ik had wel grote sympathie voor ja. hem. Ja. En ik wilde op dat moment ook wel dat het hem goed zou gaan. Maar hij vroeg op een gegeven moment ook, toen het heel slecht ging... had je achteraf niet liever Samson gevolgd. Mm. Ah. En toen dacht ik... Want dat geeft ook aan hoe hij <laughs> ja. daar dan in staat. Ook heel sympathiek. En toen dacht ik ook van... Ja, maar dit is natuurlijk wel een veel meeslepender verhaal... dan ja. dat van Samson. Ook oh, meeslepend, maar tuurlijk, dit is ook echt een verhaal. Er gebeurt ja, veel. ja, ja, ja. En uh, ja, nee, dat, dat, dus dat... Maar, maar hij is niet alleen maar... Want nu wordt hij eigenlijk een beetje als een soort sympathieke brombeer. Uh, goh, ja, hij is zo aardig. En zo, maar hij kan ook wel beslissingen nemen, hoor. Ja, zeker weten. Hij heeft namelijk ja. in, uh, ja. in, uh, in het dorp waar ik uh, geboren ben... Als een tyran geheerst. Nee, maar heeft hij echt uh, een leidende rol gedaan. En mensen, ik ken ook mensen die met, met hem hebben samengewerkt. Die zeggen, hij is zo'n... Dat is pas echt een bruggebouwer. En hij wil echt samen iets moois maken. Over welk woord decuus spreken wij? Boksmeer. Boksmeer, oh, daar komt hij ja. vandaan. Dat is ja. die wethouder geweest, ja. Ja. Op een gegeven moment gaat het echt mis in de campagne. Mm -hmm. De genadeslag misschien wel bij ja. de wereld draait door. Mm -hmm. Waarin je keihard werd aangepakt door onder andere Peter de Vries. Het gebeurt niet vaak dat een politieke partij... in één dag in een peiling acht zetels kwijtraakt. Maar het overkwam de SP vandaag wel. Sinds Emile Roemer in de campagne stortte... gaat het ook weer keihard naar beneden. Zou er soms een verband zijn. Eerder bleek dat feiten en cijfers soms een probleem zijn voor Roemer. De begroting van bedraagt hoeveel? Uh, 2, zoveel. 7,5 miljard. 7,5. Op de barricade, waar u zich zeker voelt... daar bent u de waakhond voor de Nederlander die het minder heeft. Is dat in 44? procent van de stemmen. maar uiteindelijk haalde u maar 13 procent. Dat komt omdat uiteindelijk het vertrouwen in u het laagste is... zo'n beetje van alle politici. Ja, uiteindelijk zien uh, we het van Linde. Die zat bij de Wereldraad door. En Peter de Vries, die hem allebei vol aanvallen. En wat zeggen ze dan de afloop tegen elkaar? Uh, uh, Wie is er? Roemer? en zijn campagneleider. Ja, ze waren echt in, in, in shock. Uh, boos, uh, uh, vervuld van het gevoel dat ze onrecht was aangedaan. En dat, in mijn ogen was dat ook wel zo. Want het, dit, dit leek niet meer op een, op een reële manier van het ondervragen van een politicus. Dit was een soort inschop op iemand die al behoorlijk uh, door de knieën aan het gaan is. Ja, je had echt medelijden op dat moment. Nou, medelijden. Ik was meer verbaasd. Want, ik dacht van, uh, want het is natuurlijk ook mijn vak, de journalistiek. Ja. En, en ik zit daar wel naar te kijken van nou, dat is geen mooi nummer. Nee, ze hebben het en met ik Rutte niet je, ook gedaan. Hè, een heb paar je gisteren trouwens Siebert van Linden gelezen in NRC Next? Nee, nog niet. Die schreef iets vrij opzienbarends in zijn column. Namelijk dat hij zich toen na afloop schaamde. Ja, ja. En dat hij nu vindt dat, dat Roemer... eigenlijk de enige echte en eerlijke politicus was van de hele campagne. Ik vond het mm. toch wel opmerkelijk. Okay. Hij kwam heel erg terug op, dat, op die avond. Ja. Jij rijdt dan na afloop van die uitzending met Roemer naar huis. Tenminste, je zat bij hem in de auto. Ik weet niet waar je heen ging, dat maakt verder niet uit. Naar Zandbeek. Naar Zandbeek. Ja. Um, en dan ga jij... Ja, op een heel gevoelig moment toch hele lastige vragen stellen. Je zei net, het was het moment dat ik het meeste mensen te doen had. Mm -hmm. Maar ik zat te kijken gisteravond en denk ik van oei, dit is wel een heel gevoelig moment om te gaan peuteren. Ja, maar goed. Uh, uh... Dat is waar, maar je, je wil ook benoemd krijgen wat, wat er in zijn hoofd omgaat. Dat zagen we wel aan zijn hoofd. Ja? Jij, nee. zou, jij zou niks gezegd hebben? Nee, dat zeg ik niet hoor. Maar <laughs> ik kan me voorstellen dat het heel spannend was voor jou ook. Van ja, of ja. juist wel nu, of juist nou ja, niet. Ja, ik liet het aan mijn vrouw zien. Die, zei ook, die vond het ook niet helemaal uh, prettig. <laughs> maar ja... Uh, Roemer, die, je ziet hem daar heel erg aangeslagen. En dan zegt hij inderdaad ook van ja, maar ik heb nog wel de sympathie van de mensen. En dan, nou, dan gaat het er dus om. Dan zeg ik, uh, de sympathie uh, van, van de underdog. En voor, eerst had je de sympathie van de premier. En, en dat is op dat, je ziet ook wel dat hij dat naar vindt. En als ik dat dan terugzie, denk ik, ja, dat is ook niet echt heel vriendelijk om dat te zeggen. Dat is zo. Dat is zo. Maar je en, hebt er wel in laten zitten? Of in Ja, omdat het of zo ging. Ja, ja. ja dat, dat, dat was zoals het ging. Hoe is die partij voor hem? Hebben die hem geholpen? Had hij er steun aan? Hoe was die rol van, van Jan Marijnissen, campagne en dat Ik heb mensen? wel het gevoel dat ze allemaal om hem heen stonden... en ook echt uh, uh, uh, proberen om, om, om, er, om er een succes van te maken. Alleen, het is natuurlijk ook wel zo dat Roemer uh, heel goed weet wat hij zelf wil... En ook niet uh, geen zin had in rollen spelen. In uh, wat de Partij van Arbeid heeft gedaan, uh, Martijn van Dam, die dan Rutte speelde en zo. Om ze maar uit, uit te dagen en te oefenen. En hij is wel echt de baas, hè? In zijn partij. Zeker. Daar hoeven we niet Roemer. over te wijzen. Nee, hij is de baas. Maar ook dat hij dat hij zei. Dat wil ik dus niet. Dat kunnen jullie wel willen, maar dat wil ik niet. Nee. Ik ben gewoon wie ik ben en ik ga dat doen zoals ik ben, namelijk gewoon als Emil Roemer. Maar is Jan Marijnes niet echt eigenlijk de baas? Nou, niet waar, waar ik bij was. Dat heb je niet gezien? Nee, nee, dat heb ik niet gezien. Ik vond hem uiteindelijk zo ingetogen. Wie? Een roemer. Nooit scheldend. Nee. Hij bleef heel rustig en kalm. Ik denk dat ik af en toe uit mijn vel gesprongen zou Maar dat is, dat is de man. Want ik was er op de dag dat hij bijvoorbeeld die quote zag... met die foto voorop, uh, waarin, als, oh, ja. waarin hij afgebeeld was als een seriemoordenaar. Ik was er zonder camera die dag. Maar hij kreeg die quote onder de neus... Bij mij betrok het bloed al een beetje aan mijn hoofd weg. En ik zag dat hij ongelooflijk uh, schrok en echt naar adem hapte. Maar dan, wat hij dan doet is, dan loopt hij even uit de kamer... en dan gaat hij op de gang letterlijk tot tien tellen. En dan zag ik hem staan voor het raam, gewoon om tot rust te komen. En toen kwam hij weer terug en zei hij... oké, okay, nou ik vind dat dit niet kan, maar ik ga er niet boos om worden. en nou, ik, ik neem daar mijn petje voor af, want ik zou echt... het behang van de muur gekrapt hebben ja. van En ook op het moment van de uitslag, dan blijft het doodstil. Er is niemand die hem troost. Ja. Nee. Ja, maar weet je, al die mensen eromheen... die zouden kunnen troosten zijn ook aangeslagen. Iedereen is van de kaart. Ja, maar zijn vrouw die kan toch naar hem toe lopen en hem omhelzen? En hij zit naast hem. En hij geeft ja, hem na op een, na, na, ze zijn na een paar minuten geeft ze ja. mijn hand. Ja, maar iedereen was in shock. Dat was echt... Uh, dat, dat, dat, ja dat was een onvergetelijk moment wat dat betreft. Dat was, want vlak daarvoor, dat zie je ook nog in de film, hebben ze het erover, over de peilingen. Uh, nou. of, of hoe het eruit zou komen. En dan zegt de Roemer, ik denk twintig. Uh, 23. Er 23. Ja. En dan worden het er maar 15. Dat is, dat is ongelooflijk. Zondagavond 11 uur, Nederland 1. Ja, bij de Varen. Ja. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten wij met de econoom Tom Wildhagen over het midwinteroverleg. Er wordt 100 miljoen extra uitgetrokken om de werkloosheid onder ouderen en jongeren te bestrijden. Eerst het nieuws van half drie. En dat wordt gelezen door Lieslot, Thomas.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 De rechtbank in Rotterdam heeft ex-advocaat Ashwin B. veroordeeld tot vijf jaar cel voor drugshandel. De voormalig strafpleiter werd twee jaar geleden in Rotterdam betrapt... bij het versnijden van een partij van bijna 80 kilo cocaïne. Andere verdachten in de zaak kregen tot negen jaar cel. Opnieuw hebben vier Spaanse banken gebruik gemaakt... van het Europese noodfonds. Ze ontvangen een kleine 2 miljard euro... heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Al eerder werden de vier banken met de grootste problemen geholpen... met een lening van ruim 36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 Minister Dijsselbloem verwacht dat de meevaller bij de telecomveiling meetelt bij de beoordeling van het begrotingstekort door Europa. Vorige week bleek dat de veiling van 4G-frequenties de staat zo'n 3,8 miljard euro oplevert, veel meer dan gedacht. Of Nederland volgend jaar door die meevaller onder de 3%-grens komt, moet later duidelijk worden. En Ajax moet het in de Europa League opnemen tegen Steau Boekarest uit Roemenië. De Amsterdammers spelen op 14 februari thuis. Een week later is de return in Roemenië. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A20, hoek van Holland richting Gouda... bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. Verderop richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze dag. Hier aan tafel zitten de econoom Ton Wildhagen. Met hem gaan we praten over het midwinteroverleg. En of er hoop is voor de Nederlandse economie. Meneer Wildhagen, goedemiddag. Goedemiddag. Zometeen praten we uitgebreid. Maar als ik u vraag, is er hoop, wat zegt u dan? Er is altijd hoop, zeker. Hoop ja, voor dat zijn een dooddoener. <laughs> nou ja... Nee. We gaan het erover hebben, maar ik blijf optimistisch. Oké, dat is goed om te horen. Verder aan tafel, apocalypsdeskundige Betjan Litaert-Peerbolten. We gaan met hem praten over het einde van de Maya-kalender. Guido Wijers en Koen Verbraak zijn er ook nog. En Tisha is er ook. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Achter de voordeur. No, sir. Ja, gisteren. De documentaire over Tom, een jongen die rauw eet... en ook al twee jaar niet meer naar school gaat. Jeugdzorg die heeft een spoedprocedure gestart om hem uit huis te plaatsen. Hij is gisteren ondergedoken om dat te voorkomen. Ja, Tisha, is er, eh, Tom het nieuwe zeilmeisje? Nou, er zijn wel wat gelijkenissen natuurlijk. Uh, ze zijn allebei puber, uh, ze wijken allebei af van de norm, van wat wij gewend zijn in Nederland... op hoe wij zien uh, dat dingen moeten in Nederland. En uh, zo ontduiken allebei de leerplicht of zijn dat, waren dat van plan. Ja. En, uh, maar ik zie ook wel heel veel verschillen. Het uh, meisje, Zelmeisje, zeilmeisje, uh, was natuurlijk vanuit haar eigen passie... bezig om uh, een, een zeiltocht te gaan maken... en wilde daardoor één jaar de leerplicht, uh, nou ja, niet ontduiken... maar ze wilde dat op haar boot doen... Mm -hmm. uh, in dit geval is natuurlijk de grote vraag: in hoeverre is dit de passie van het jongetje? Of in hoeverre uh, is het de, de volle overtuiging van de moeder waar hij in mee is gegaan? Plus dat hierbij ook natuurlijk een heel groot stuk gezondheids. Uh, angst voor zijn gezondheid bijkomt. Bij ja, want hij de, eet zijn... alleen maar rauw voedsel? Ja. Dat moet die van zijn moeder? Uh, zijn moeder heeft de overtuiging dat dat het enige is wat uh, goed is voor hem. En dat het echt heel schadelijk is als dat anders gaat. En uh, daar gaat zij. Uh, dat is echt, echt haar overtuiging. Zo erg dat ze ook denkt dat de artsen die daar anders over denken of zien wat hij allemaal tekort komt. Dat dat dus niet, uh, niet klopt. Dat zij die eigenlijk, ja, zij gelooft ze niet. Zij denkt, dat is anders denken jullie weten niet wat wij denken. Uh, en deze jongen heeft die, dat idee ook. En, en heeft ook wel het idee dat hij dat zelf uh, wil echt. Maar ja, dat kun je natuurlijk van een jong kind. Wat dit al heel veel jaren meekrijgt. Uh, zowel qua uh, keuze is het moeilijk. Hij heeft natuurlijk een enorme loyaliteit naar zijn moeder. Is nu uh, enorm in de media gekomen en is ook een enorme uh, ja, stroomversnelling gekomen. En er zitten bij, ze zitten eigenlijk met z'n allen in een soort padstelling, ja. meer, vind ik. Over die, lo van die loyaliteit hebben we een voorbeeld uit de documentaire. Tom uh, is in de rechtbank en hij verklaart dat hij zelf kiest voor deze opvoeding. En wil jij nog iets zeggen tegen de vrouw van de kinderbescherming over dat zij zich dus dan zorgen over maakt dat je bij zo'n moeder opgroeit? Niet. Begrijp je wat, wat, wat die mevrouw zegt? Dat ze zich er heel erg zorgen over maakt? Dat je, dat je bij mij, op, mij opgroeit? Dat je, dat, je uh, dat je jezelf niet zou mogen kunnen uiten? Dat je niet kunt zeggen wat jij wilt? Op het ja. gebied van voeding en scholing en dat soort dingen. Dat er niet naar je geluisterd wordt. Er, wordt? er wordt altijd aan mij gevraagd of ik het wel of niet wil. Ik heb ook zelf de keuze in het rauwe eten. en Ik heb ook zelf de keuze in het thuisschool. En Ik heb er alle twee voor gekozen. Dus... Ja, loyaliteit. Guido, jij maakt een bepaald gevaar. Ja. Ik zal het niet beschrijven, maar nou ja, het, ik het ik roept wel. iets Als, bij je op. Als of dat jongetje gewoon een pistool op zijn hoofd heeft. En, en het, het, het grappige is dat hij namelijk na deze quote... wat, wat je net niet meer hoort, is dat die uh, moeder zegt... ja, dat dus. Oh ja. Gewoon zodra hij dit heeft gezegd, is ook meteen alles klaar. Oké, okay, ja. hij heeft deze quote gezegd, dit, en, dit moest de rechter horen... ja, ja en, en klaar. Ja. Ja, dat is het, het moeilijke, vind ik. Uh, er zitten heel veel kanten aan deze zaak, hoor. En je hebt natuurlijk ook de discussie over het idee van... wat is nou onze norm? Wie zegt dat uh, ja, wat minder lang worden nou een heel groot probleem is? En, en zij geloven echt dat dit eten... deze moeder doet dit vanuit haar allerbeste bedoelingen. En dat vind ik heel anders dan kinderen die mishandeld... Uh, zwaar verwaarloosd worden. Hè, het, het, het wordt gezien als... Uh, ik gaat nu niet naar school, daar ben ik het ook absoluut niet mee eens, hoor. En er zitten veel kanten aan, maar deze moeder is in de basis... En een, een hele uh, warme moeder voor haar zoon. Ze hebben het goed samen. Hij sport, hij, gaat, uh, hij heeft vriendjes. Ja, ik, ik heb hem ook gezien, die documentaire. Ik vond het helemaal geen warme moeder. Nou, ja, ik vind het ook. Het is natuurlijk neergezet zoals het neergezet is. Maar hm. ik zie, als ik kijk naar dit jongetje, zie ik, hele, ik krijg buikpijn van dit soort stukjes. Ja. En ook van het, de manier waarop we, uh, dit jongetje nu eigenlijk uh, de keuze moet gaan maken. En dat vind ik het zure. Maar ik zie ook een moeder die echt voor haar kind gaat. En die echt gelooft in wat zij doet. Ik vind het jammere dat deze moeder die zo voor haar kind gaat... nu niet um, de keuze voor hem gaat maken. En dat vind ik heel pijnlijk. Het is meer voor haar overtuiging dan voor haar kind. wat jan jij wat zeggen? Ja, Het interessante aan dit geval is natuurlijk dat je hier eigenlijk te maken hebt met een soort geloofsovertuiging. Ja. Het is een rare geloofsovertuiging wat mij betreft. Dat je alleen maar rauw voedsel mag eten. Maar het is een soort geloofsovertuiging. Ja. En de principiële kant van deze zaak is wel dat je de vraag moet stellen... in hoeverre mag de samenleving ingrijpen in een microklimaat als een gezin dat volgens een bepaalde geloofsovertuiging geregeerd wordt, ja. ingericht wordt. Ja. Ja. Dat, ik vind dat een hele delicate kwestie. Ja. Want nou, dat, dat is dan het. ook de vraag nu. Gaat dat ja. die jongen uit huis plaatsen? Want nou, daar zijn dat, bang voor. Is, dat is geloof ik wel echt de bedoeling. Um, hij gaat namelijk niet naar school en moeder gaat ook niet meer naar de artsen. En dat zijn zaken... En die het natuurlijk moeilijk maken. Dus jeugdzorg moet op een gegeven moment ook wel. Het is zo'n groot ding geworden nu... dat er eigenlijk niemand meer een andere kant op kan... behalve dat jongetje. En die kan het nu niet doen. En ik vind eigenlijk dat moeder op dit moment moet zeggen... jij bent uh, mijn zoon. Uh, ik hou van jou en ik doe dit met mijn beste bedoelingen. Over een paar jaar ben je 18, dan mag je echt zelf beslissen. Nu hebben we zo'n hijza. Hij moet onderduiken. Hij moet wellicht uit huis. Hij gaat niet meer naar school. Als zij nu ervoor kiest van, luisteren, we gaan in overleg met iedereen... al is het niet wat ik graag wil, met je kijken... hoe kunnen we jouw dieet zo maken dat het uh, oké okay, goed genoeg is... en dat je gewoon weer naar school kan, dan kiest zij echt voor haar kind. En ik hoop heel erg dat ze dat gaat doen. Um, hij zegt ook, ja, ik zou bij mijn vriendinnetje bijvoorbeeld wel vis kunnen gaan eten. Uh -huh. Ik zou um, op school, hij eet ook soms wel eens wat anders. En Alleen, zijn moeder zegt, ik ga het niet van hem vragen, ik ga het niet met hem doen. En dat vind ik toch jammer. Ik vind dat ze nu als ze echt van hem houdt, moet zeggen... ik ga je uit deze ellende ja. halen en we gaan het uh, voorspringen. Vorig, vorig jaar hadden we ook een casus van een gezin... met hele, veel te dikke kinderen, obese kinderen... die ook uit huis geplaatst werden. Uh, omdat de jeugd, jeugdzorg zei... ja, de ouders die zorgen niet voor die kinderen. Is het een vergelijkbare situatie? Uh, ik denk in zekere zin wel. Uh, ja, Er zijn natuurlijk heel veel gezinnen waar... Uh, met eten wordt omgegaan op een manier die misschien nog wel veel slechter is... dan wat deze moeder doet. En dat maakt de zaak best heel lastig. Dit is natuurlijk nu heel erg uitvergroot. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel van dit soort gevallen. En ja, je moet goed onderzoek doen. Dat is in dit gezin gedaan en ik vind dat dat ook heel erg goed is. Hij gaat niet naar school. Deze jongen moet naar school. Mm -hmm. En waarom gaat hij niet naar school? Omdat hij op school uh, in de verleiding komt om misschien te doen... wat hij eigenlijk niet wil... Nou, als of hij het echt niet elf? wil, doet hij het niet. Ja, of wat hij misschien wel wil. Er waren um, gevulde koeken en blikjes Red Bull op school. Hè, en dat was helemaal vaak. Ja, vaard. kan niet. Ja, Als niet hij verkoop. het niet neemt, zoals leven, ja. is het niet gekookt. Nee. <laughs> <laughs> Jawel. <laughs> en hij werd ook een beetje geplaagd en gepest met zijn rauwe sla bladeren... met bietjes erin. Nou, ik vind, die jongen moet gewoon naar school kunnen. En deze moeder moet gewoon, denk ik, met hem gaan kijken. Hoe kunnen we zorgen dat dat gewoon kan gebeuren? Kan hij gewoon leven leiden? Koen, hoe luister jij er nou? Ja, nou, ik, ik vind het... Um, ik vind het gewoon echt een hele enge kant hebben. Ik vraag me af of in hoeverre je deze moeder... nog als uh, um, volledig is moet beoordelen. Ik vind namelijk dat ze die zoon zichtbaar schade doet. Ja, dat zou het criterium moeten zijn misschien. Ja, uh, ja, nou, ik, ja. Vind, ik vind misschien nu nog wel de zichtbare schade... wat nu allemaal gebeurt door twee documentaires. Uh, alle hijzen die er nu op zitten, rechtszaken. Alles wat daar allemaal mee te maken krijgt... om maar te doen waar je zo van overtuigd bent. Mm -hmm. Want dat vind ik dan nog... Ja, misschien heeft ze heel erg gelijk, ik weet het niet... Um, dat vind ik op een gegeven moment komen dat je als moeder moet zeggen: luister, uh, ja, uh, ze dit heeft is echt helemaal hadden. geen gelijk, want er is geen arts die haar daarin steunt. Nou, ja, er zijn ook een heleboel mensen wel, dat zie je ook in die documentaire wel, die. die haar zelf de overtuiging hebben. Maar er is geen, geen dat is in dat, Nederland te vinden die zegt... die moeder pakt het goed aan. Nee, maar dat botst nee, nee, ja, dan wel ja. weer met die vrijheid... Ja. Die, die, die Jan ook aangaf, die ja. vrijheid van overtuiging. Waar, en mag je dan als ouder daarvoor kiezen? Ja. Nou, behalve als, als het... Kijk, je mag ervoor kiezen. Je mag kiezen voor wat je, wat je zelf wil aandoen... maar niet wat je een ander aandoet. Zeker niet je kind. Nee, maar volgens mij kunnen ouders ook zelf uh, besluiten... of ze hun kind laten inenten, toch? Ja, ik weet niet ik hoe ik dat gaat, nee, volgens mij ik, kan dat. Ik ja. ben, ik ben ja. namelijk uh, via die uh, site van uh, dat, dat jongetje. En hij had een vriendinnetje. En uh, die, die moeder van de vriendje zit ook allemaal op Twitter. Hè? Oh ja? En, ja. <laughs> en, en, en op een gegeven moment kwam ik bij, eentje heeft maar een paar volgers. En die, die had, van, uh, dat, dat ze, had letterlijk in haar profiel staan dat ze niet gevaccineerd was. Uh, uh, uh, dat ze haar kinderen niet ging vaccineren. Dus, het, dus ze zitten ook in een, in een bepaalde groepje... met ja. mensen die absoluut overtuigd zijn... dat ze bepaalde dingen moeten doen. En ja. Dat, ja, of je het kunt verbieden of niet. Maar volgens mij kun je ook gewoon zeggen... thuis bied ik dit eten aan. En wat je daarnaast doet... Laat ik aan jou zelf. Maar ja, dan moet je. Moet ik maar zijn af... zorgen ja, dat, nou ja. dat dat jongetje niet meer in de buitenwereld komt, natuurlijk. Daar ligt de grens, volgens ja. mij. Ja, ook. ja. nou, weet je je, hij voetbalt wel en hij heeft ook vriendjes. En het jongetje ziet er ook niet vreselijk ongelukkig. En heel erg um, slecht uh, gevoed uit, hoor. Ik, bedoel, mm -hmm. ik moet zeggen, dat vind ik allemaal nog wel meevallen. Uh, maar het, dit jongetje, en dat is het moeilijke. Als deze moeder het anders brengt. Maar ik heb, je ziet ook beelden van haar met een of andere goeroe. die dan op hem inpraten. van jij gaat de wereld veranderen. Als jij er echt in gelooft en jij kan een soort strijder worden om. Dan kan dat dus niet meer. Hè? Want ik ben het helemaal met jou eens. Als, die, als zij zeggen, luister, ik doe dit. Ik denk dat het heel goed is. Ik vind het fijn als we dat doen. Jij mag je keuze maken. Dan kan het kind het maken. Op deze manier, en dat vind ik er kwalijk aan. Kan deze jongen nooit meer een keuze maken. Die is zo lo loyal als je maar kan. Zijn broertje is al weg. Dan heeft zijn moeder niemand meer. Your breath is Film Skyfall Adele. Ik noem Ton Wildhagen van de Universiteit van Tilburg. Ja, gisteren was er dus het nieuwe sociaal overleg. Uh, de kabinet en de sociale partners hebben elkaar ontmoet. Uh, ze hebben daar ook uh, 100 miljoen euro gekregen. Hè. Althans, uh, dat heeft uh, de, de minister van uh, Sociale Zaken... Aschert ter beschikking gesteld om wat te doen aan de jeugdwerkloosheid. Wat zouden ze moeten doen, uh, meneer Wildhagen... om ons een, bleie, ons een beetje een blije kerst uh, te geven? Nou ja, het draait allemaal om vertrouwen bij de burger. Je hebt eigenlijk een paar groepen mensen onder de kerstboom zitten. Eén groep die zegt, ja, heb ik eigenlijk nog wel een baan in 2013. De andere groep zegt, kan ik wel aan een baan komen, want ik had nog geen baan. Dan hebben we een groep die zegt, kan ik wel in mijn huis blijven wonen... gezien de woonlasten? En er is een groep die zegt, ik zou zo graag een huis willen kopen... en zou dat lukken? Nou ja, en als je die mensen het vertrouwen geeft dat in ieder geval... zonder volledige garantie dat de ontwikkeling wel die kant in gaat, dan krijg je vertrouwen en dan gaan mensen ook weer uh, wat meer besteden... en begint die economie weer te draaien. Maar de vraag is, hoe geef je die mensen dat vertrouwen? Nou ja, Je zult toch uh, ja, een, een visie moeten geven van waar staan we nu eh, als land uh, uh, en waar gaan we heen? He, we moeten, mensen willen toch die, die ster zien waar ze zullen zeggen, nou, die kant moeten we kennelijk in. We hebben een aantal wijzen bij elkaar, die hebben het weer, weer, weer met elkaar gevonden en die delen ook een bepaalde visie. En dat zie je eigenlijk nog niet uit dat uh, mooie mooi woord overleg. maar ja. dat zie je er eigenlijk nog niet uitkomen. Maar als u mocht zeggen wat die ster was? ik nou ja. nog, ik vraag het u. Ja, zeker. Ja. Nou ja, kijk, die ster die is natuurlijk is de boodschap. Uh, we weten allemaal allang dat het moeilijk is. Dat hoef je mensen ook niet nog een keertje te vertellen. Uh, dat, dat, uh, dat weten ze. Maar je wilt eigenlijk uh, het zo regelen dat we aan de ene kant uh, bezuinigen, en aan de andere kant uh, dat je vooral mensen aan het werk houdt uh, en, en aan het werk uh, kunt brengen. En dat is niet makkelijk, maar je ziet tot nu toe alleen maar de kern van de voorstel van het kabinet is toch versoberen de WW. Dus mensen zijn als de dood dat ze onder bijstandsniveau of op dat niveau komen. En we maken het makkelijk om mensen te ontslaan. Nou, Dat is in de perceptie van mensen eigenlijk het meest negatieve. En wat daarnaast ontwikkeld moet worden is toch het idee van wat wij altijd noemen werkzekerheid. Dat je dus perspectief hebt dat je op een of andere manier, als je als de ene baan niet meer kan, dat je dan zonder er heel erg uit te vallen naar een andere baan kan. Of dat je als jongere weet, nou, de Echte baan misschien nog niet, maar er wordt wel voor gezorgd... dat ik een werkervaring op kan ja, doen. Maar, maar dat, wat die, die dingen die u nu noemt, het versoepelen van de WW... Eh, het ontslagrecht versoepelen, dat zijn wel eh, redenen voor werkgevers... om misschien sneller te zeggen, dan nemen we weer mensen aan. Nou ja, dat zou kunnen, maar bedrijven zitten nu enorm moeilijk. Dus in, in de goede tijd zou dat zeker gebeuren... als we in een mooie midzomersetting zouden zitten. Het effect is waarschijnlijk nu toch dat er nog een hele grote groep... ouderen dus vrij snel uit de bedrijven valt, en die ouderen die weten dat ze nu niet meer zo makkelijk de sprong kunnen maken... via WW richting uh, pensioen, richting AOW. Dus je moet daar uh, naast iets ontwikkelen. En de vraag is of je dat met 100 miljoen... het is knap bij elkaar geschraapt misschien, maar ik denk dat dat te weinig is. En ik vind ook uh, dat uh, sociale partners... Ik vind het heel moeilijk om, om met deze hete brei om te gaan, vakbonden te vinden, het hele dossier, moeilijk van ontslag en versobering WW. Maar ik hoor nog heel weinig over wat sociale partners bijvoorbeeld zelf kunnen doen. En met, met, dat is met, meteen even eerst die 100 miljoen die er nu is, wat kunnen ze daarmee doen? Nou ja, je kunt daar natuurlijk een, een aantal uh, loonkosten maatregelen mee treffen. He, dus je als, je, als je, je een jong maken. iemand in dienst neemt, krijg je subsidie. Ja, maar dat hebben heel veel, uh, dat zie je al heel veel gemeenten, dat die, die mogelijkheid er bestaat. Hè. Dus uh, dat kan. Dan moet je werkgevers verleiden om te zeggen. Nou, misschien neem je nu voorlopig niemand aan omdat het toch uh, te onzeker is. Maar met een stukje korting zou je het wel durven. Uh, dat is eigenlijk uh, een van de strategieën die altijd in dit soort omstandigheden om de hoek komt. En daar kan je met 100 miljoen wel iets aan doen. Maar of je daar bijvoorbeeld ook de ouderen mee helpt, hè, die eenmaal uit een bedrijf gevallen is en het heel erg moeilijk vindt om terug te keren, ja, dat is de grote vraag. Ja. Uh, u zegt ook, de bonden hebben zelf nog wel potjes met geld. Wat voor potjes gaat het over? Nou ja, kijk, je hebt uh, in, in, in de schoningsfondsen... waar de werkgevers en vakbonden het beheer voeren... Uh, daar zit geld voor schoning. Nou, dat is eigenlijk op dit moment natuurlijk een van de meest noodzakelijke zaken... om uh, mensen te helpen om een stap te maken van werk naar werk... of uh, mogelijk van niet-werk naar werk... Die fondsen, daar is heel weinig uh, zicht op. Uh, wat zit erin? Wat, wat is ja, al dat bestemd. zou je het vragen. Hoeveel zit erin? Ja, dat is moeilijk. Maar daar, gaan, daar zitten miljoenen in. Vele miljoenen. miljoenen. Vele miljoenen. Vele miljoenen zitten daarin. Zeker als je daarbij optelt allerlei cao-potjes... die geoormerkt zijn voor ja, nader onderzoek voor projecten. En ik zou er erg voor zijn om te zeggen... nou, het kabinet heeft 215 miljoen in de pot al gestopt. Komt 100 miljoen erbij. En nu moeten we ook die, die cao-potten en die voorzieningen... die moeten we daaraan koppelen. Ook kijken wat provincies aan het doen zijn. Ja. Ook daar zit de geld. Dus je zult dat moeten inzamelen, zeg maar. Een beetje een achtige manier. Alles bij elkaar poelen. En dan gaan kijken, waar zetten we dat nou op in? Want anders is het alleen maar weer nog een beetje 100 miljoen. Je moet echt toch uh, toe naar een, ja, eigenlijk toch naar een totaalplan. En dat, dat rolt nog niet uit het overleg zoals het zich nu ontwikkeld heeft. Nee, maar uh, die potjes heb je niet voor niks. Die heb je juist voor dit soort tijden, lijkt me toch? Dus waarom willen de vakbonden dat niet? Nou ja, dat vraag ik me af. Destijds bij de, de deeltijd-WW ook, is ook wel eens gesuggereerd... van leuk hè, dat de overheid die deeltijd-WW mogelijk maakt... maar wat doen jullie dan zelf? En ja, dan hoor je niet zoveel. Vakbonden zeggen wel aan de ene kant... laat maar wat WW-premie weer betaald door werknemers... want die premie is op nul gezet. En we vinden het eigenlijk wel redelijk om, om dat in de pot te stoppen... zodat die WW misschien toch wat meer op pijl kan blijven. Dan zouden wij allemaal, alle burgers van het land... meer premie moeten betalen. Dan zou je dus weer, nu betaal je eigenlijk niks, dus dan moet je ook wat voor je, voor je WW gaan betalen. Want dat ja, is de verkoopkracht van veel mensen. Nou ja, dat is natuurlijk, dat, je zou zeggen dat is een groot probleem. In deze tijd, daar moet je mee uitkijken. Maar vakbonden komen we wel daar zelf mee. Maar je hoort eigenlijk heel weinig over wat ze nu eigenlijk met het eigen geld dat ook nog beheerd wordt willen doen. En hoe ze dat kunnen koppelen aan wat het kabinet te bieden heeft. Ja. Uit cijfers blijkt dat de inkopen voor Sinterklaas en Kerst net zo hoog zijn als de vorige jaren. Nou ja, dat is zo. Maar dat zullen toch vaak ook wat, wat cadeautjes zijn. Want je ziet ook dat bij de meer duurzame goederen... bij auto's en dat soort zaken, dat loopt wel degelijk terug. Dus mensen zijn natuurlijk wel van plan om het nog wat gezellig te maken. Maar het is toch allemaal, om het zomaar even te noemen, het kleinere spul. De consument is heel duidelijk toch aan het uh, bezuinigen en houdt de, de hand behoorlijk op, op de knippen. consumentenvertrouwen is enorm laag op dit moment in Nederland. Dus vroeg of laat gaat dat toch weer die, die cirkel... Versterken, dat er te weinig wordt uitgegeven... daardoor ook te weinig in die economie terechtkomt. En ja, dat is in Nederland op dit moment... toch een behoorlijke neerwaartse spiraal. Maar wat mij zo verbaast is dat dan met enige verbazing wordt gezegd... dat het consumentvertrouwen gedaald is... terwijl inderdaad dagelijks wij over ons heen gestort krijgen... Wat er allemaal, hoe slecht het allemaal gaat. Hoe doorbreek je dat dan? Nou ja, dat doorbreek je dus door ook een stukje te investeren. En, en nogmaals, dan zul je van goede huizen moeten komen... en je zult die middelen ook bij elkaar moeten brengen. Je zult ook, want anders komt dat overleg ook niet verder. En vakbonden willen eigenlijk maar een beetje meepaten... omdat ze aanhikken tegen dat dossier van ontslag en WW. Maar als je daar niet overheen kunt stappen en niet kunt zeggen... van nou, we gaan alle stippen die we hebben, al die lijntjes verbinden... en daarmee kunnen we ook investeren... Ja, dan blijft het eigenlijk op deze manier doorhobbelen. En dat speelt op de arbeidsmarkt... En dat speelt ook op de woningmarkt. En wie moet die visie dan eens even goed neerzetten? Nou ja. Tot nu toe hebben we de, de usual suspects. Hè? Dus kabinet en sociale partners. Tegelijkertijd euh, zie je bij, met name bij vakbonden jongeren op de deur kloppen. Die zeggen van laat ons het maar doen. Hè? Want zo schiet het ook niet op. Ik geloof ook wel dat, dat jongeren op die manier een punt hebben. Je moet natuurlijk niet zeggen daarmee gaat het eenzijdig om de belangen van jongeren. Maar het idee van misschien is het ook wel in voetbaltermen tijd voor een wissel. Ja dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je ziet dat de, de, de club die we nu hebben. Hè? De, de wijzen uit het, uit het oosten. Die komen echt niet veel verder dan dit. En dit is echt op dit moment te weinig. Ja, ik zie net op de tweede tekst staan dat de economische groei in Amerika boven de 3% uitkomt. Is dat nog een klein beetje goed nieuws misschien? Dat is op zich goed nieuws, uh, met name daar moeten we wel voor zorgen, want dat doen we steeds minder dat we buiten de Europese Unie exporteren. Hè. Van, van die export moeten we het hebben. We hebben bedrijven die doen dat ook, hè, maar dat moeten we doen. Maar ja, dat, dat, die, dat binnenlandse vertrouwen, die binnenlandse consumptie, ook die zullen je moeten prikkelen. En, en daarvoor is echt gewoon een andere kerstboodschap nodig dan we tot nu toe hebben gehad. Oh, het blijft mooi in de kerstsferen. Wij zijn uh, bijna bij het nieuws van drie uur. Ik neem afscheid van onze gasten Guido Weijers, uh, Tisha Neven en Tom Wildhagen. En uh, Koen Jawoon nog wat zeggen over een programma wat jij gaat maken met de kinderen van Den L? Ja, aanstaande maandag is het precies 25 jaar geleden dat Joop Den L overleed. Dus middag tussen vier en 5 is het bij de Varen op de televisie, volgens mij in Nederland 2, uh, een programma met Den Uil, over Den El, waarin ik met drie van zijn kinderen ga praten. Ja, want hij had, hij had er meer, toch? Had er zeven. Had er zeven. En ja. drie van hen, en wie, en wie komen er uh, aan bod? Uh, Saskia Noorman, Den L. Die wel kennen uh, ook uit de kamer. Alexander en Ariane. Oké, okay, goed. Nou, gaan we allemaal naar kijken. Dankjewel. Eerst het nieuws van uh, drie uur en daarna gaan we nog praten over uh, de ondergang van de wereld, want die is voor morgen voorspeld. Maar gaat het dan ook echt gebeuren? Dat hoort u na drieën. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Radio 1, dit is de dag. Zometeen in Villa VPRO, geluid loopt. Een blik achter de schermen van Focus. Wat is de beleid? Dat is selectie. Deurbeleid. Geen scholieren, geen petjes, geen wapens. Geen wapens. Geen wapens, dat kan niet. Heb je wel een wapen, dan kom je er niet in. Maar Henk, dit is Radio ja. 1, de gemiddelde luisteraar is 65 plus, Henk. Geluid loopt.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 Mijn naam is Edwin Evers en ik vind dat het aantal nul moet zijn. Ga naar unicef.nl en geef vaccins. Als je in je eentje aan een zorgverzekeraar vraagt om de premie te verlagen... is het antwoord vaak ja, op je bolle hoofd. Maar als independer namens 100.000 mensen aan een zorgverzekeraar vraagt... om de premie te verlagen, is het antwoord vaak ja, beloofd. En daarom vind je de laagste premies op independer.nl. Independer.nl haalt het beste in verzekeraars naar boven. Je carrière. Zullen we het daar eens over hebben? Ben jij wel kritisch genoeg naar jezelf? Zeg eens eerlijk. Zou jij jezelf opslag geven? En hoeveel procent van jou wil nou echt hogerop? Geef je carrière een nieuwe impuls en ga naar intermediair.nl Lees de tips en adviezen en doe de test, zoals de salariswijzer. Intermediair. Op elk punt in je carrière.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 Robeco, the investment engineers.